Voor spoedige start, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. Taat is daar om het leven gekomen. Dat meldt de regionale website 1 Limburg. Daarmee zou de man de twintigste Nederlandse jihadstrijder zijn die is gedood. De familie van de man heeft aan de politie laten weten dat hij is omgekomen. Maar de politie kan dat niet bevestigen vanwege privacy-overwegingen. De man zou vrijdag ernstig gewond zijn geraakt door een mortiergranaat... afgeschoten door het Syrische regeringsleger... De kerstaankopen hebben webwinkels bijna 150 miljoen euro extra opgeleverd. Online winkeliers zagen hun weekomzet stijgen met gemiddeld 38 zegt marktonderzoeker GFK. In totaal gaven Nederlanders online in totaal 530 miljoen euro uit aan kerstcadeaus. Vooral aan spelletjes en boeken. Het is staatssecretaris Teven niet gelukt om een aantal adoptiekinderen... uit Congo naar Nederland te halen, schrijft de Volkskrant... TV was naar Congo gegaan om te bemiddelen voor Nederlandse stellen die soms al twee jaar wachten op adoptiekinderen. Congo heeft vorig jaar alle adopties opgeschort uit vrees dat kinderen niet goed terechtkomen. De topinkomens in de publieke sector worden verlaagd. Het wetsvoorstel van PvdA-minister Plasterk kon gisteravond in de Eerste Kamer niet rekenen op steun van coalitiegenoot VVD. Maar SP, GroenLinks en PVV stemden wel voor.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 er was er ook een, die pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek aan mij. Weet je nog wel, Aadertje. Oh. Wij kiekten al zijn leuke dingen, Weet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 施生 Praten. Thijs die haalt zijn tuba weer van stal Zelfs de poes wordt wakker met een kater Het was van nacht weer bal. En straks in het kaf. Boerenkielen Oboe is verkleed Als tovervee Ook al loopt ze Bijna op de knieën Zij Host dapper mee Geen traan Wordt weggebeest De mensen zat er in de grond met bier, dan was ze nog veel leuker hier. Een toeter en een feestneus moet je kopen, maar de echte rein die ligt op straat. Zit niet op de voetbalpoel te hopen, straks is het te laat.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 Tot dan!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 Want jij vier nu... Nieuw... Die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor meisjes zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht, Mijn medemensen kregen.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 Als we met die wagen pronken, lieveling Iedereen zal ons benijden, lieveling Als wij samen, zijn aan zijden Onze baby laten rijden Vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen LIEVELING Wat was het heerlijk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 from the big, big, big,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 In een fleurig kleed gehuld, dat zijn tasversnaperingen naar waarin echte heer van smult. Wordt hem elders snoep geboden, dan bedankt hij energiek. Maar hij laat zich geen zin snoden bij de snoepfabriek. Dus als Jamin zich sluit,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 Als gij uw aandacht weet aan alle die zoete meisjes in de suikerwerkfabriek Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Ga niet ik dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Want de snoepjes van Jamin, die onder mijne net gezin Daar zijn de meisjes en ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek En dat de suikerwerk heeft welke heren Ik jamais